al negens met het NOS-journaal. Frankrijk heeft het WK-voetbal gewonnen. In de finale in Moskou werd Kroatië verslagen met 4-2. Frankrijk kwam op voorsprong doordat Mansukic in eigen doel kopte. Kort daarna scoorde Pericic de gelijkmaker. Vervolgens maakte Griezmann er 2-1 van uit een penalty. In de tweede helft was het Pogba die de Fransen op een 3-1 voorsprong zette. Daarna scoorde Mbappé de 4-1. Door een blunder van de Franse keeper Joris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 De protesten begonnen nadat twee jaar geleden in de havenstad al Husseima een visverkoper was omgekomen in een vuilniswagen. Het dodental van de zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen naar tien. De aanslag was bij de ingang van een overheidsgebouw. Het aantal burgerdoden door gevechten tussen regeringstroepen en de Taliban is juist gedaald in de afgelopen tijd. Er vallen daarbij nog altijd wel de meeste doden. Tennisser Novak Djokovic heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson in drie sets. 6-2, 6-2 en 7-6. Het is voor Djokovic de eerste Grand Slam overwinning in ruim twee jaar. Nadat hij in 2016 Roland Garros had gewonnen... zakte hij terug door motivatieproblemen en een hardnekkige elleboogblessure. Het weer volop zon bij 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog lang zacht en helder en ook morgen weer volop zon. Dan kan het nog iets warmer worden, plaatselijk 30 graden.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 Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Janssen. Zondagavond, 7 uur. En dat betekent wederom een nieuwe aflevering van CFM Klassiek. We gaan vandaag weer een gevarieerd programma voor u presenteren... met heel veel verschillende componisten en heel veel verschillende muziek.